Vijf uur. Dit is Radio 1. met Tim Overdiek. En Straks met minister Dijzerbloem, want die blijkt Vira fan. Hij is niet blij dus met de Belgen. En de minister wil dat de NS de trein een tweede kans geeft. Eerst het internationaal. Joen Tjepkema. De zorgsector wil niet bezuinigen op het basispakket. Maar heeft wel veel andere suggesties voor minister Schippers van volksgezondheid om te bezuinigen. Het blijkt uit een rondgang van de NOS langs de 19 zorgorganisaties... die in februari door de minister zijn benaderd om met bezuinigingsvoorstellen te komen. Zo zeggen veel organisaties dat er overal bezuinigd kan worden... behalve bij hun eigen branche, zoals de organisatie van fysiotherapeuten. Onderzoek wijst klip en klaar uit dat tijdig inzetten van fysiotherapie... zorgt dat mensen langer in beweging blijven, sneller genezen maar voorkomt met name dat mensen aanspraak moeten doen op duurdere en complexere zorg. Verder kunnen er honderden miljoenen euro's worden bezuinigd... door beter te letten op ongebruikte medicijnen of hulpmiddelen en zinloze behandelingen. Ook is het belangrijk dat patiënten hun behandeling... volgens de voorschriften van dokter of apotheker afmaken, zeggen de zorgorganisaties. De Belgische spoorwegen en NMBS hebben bij het openbaar ministerie in Brussel melding gemaakt van mogelijke onregelmatigheden bij de aanbestedingsprocedure voor de hoge snelheidstrein 4A. De NMBS heeft een rapport erover van het accountantskantoor Ernst Young naar het OM gestuurd. De Belgische spoorwegen besloten vorige week om te stoppen met de Vira van fabrikant Ansaldo Breda nadat het ingenieurs allerlei veiligheidsproblemen hadden ontdekt. Gisteren trok ook de NS de stekker uit de trein. Er komt een parlementaire enquête naar het debakel rond de Vira. Na een aantal oppositiepartijen scharen nu ook de regeringspartijen... VVD en PVDA zich achter dat idee... waardoor er een ruime meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Minister Dijsselbloem vindt dat de tijd dat het kabinet tekent... bij het kruisje voorbij is. Hij heeft dat tegen de NS gezegd toen hij hem vertelde... met de Vira te willen stoppen. Er is de afgelopen jaren veel te veel misgegaan... en we gaan deze keer een zorgvuldige beslissing nemen... om de schade zoveel mogelijk te beperken. Staatssecretaris Teven vindt het zeer onwenselijk dat Samir A een smartphone in zijn cel heeft gehad. Dit zei hij in de Tweede Kamer op vragen van de PVV. Samir A, die is veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag... is onlangs van een extra beveiligde afdeling naar een gewone afdeling overgeplaatst. Teven over de smartphone. Het is inderdaad zo, uh, als je mensen op een afzonderingsafdeling hebt dan is het daar veel moeilijker of zo niet onmogelijk om dit soort apparaten te hebben. Dat op een reguliere afdeling komt dat af en toe voor. Dat is buitengewoon onwenselijk, moeten we ook buitengewoon tegengaan, maar het komt wel voor. Samia is inmiddels weer naar een strenger bewaakte afdeling overgeplaatst. De Helmondse wethouder Tiedemans heeft sinds zijn aantreden in 2010 in totaal 183 taxiritten gedeclareerd. Daar heeft het gemeentebestuur geantwoord op vragen van de SP. Het aantal ritten is groter dan tot nu toe bekend was. De Eindhoven's Dagblad meldde afgelopen weekend... dat Tielemans 111 ritten had gedeclareerd... waarvan een groot deel van en naar zijn stam kroeg. De brand die vanmiddag uitbrak in een afbakbroodjesfabriek in Oldenzaal is nog niet onder controle... De brand begon rond half 1 in de buurt van de koelcellen en vriesapparatuur en breidde zich snel uit. De brandweer is al uren bezig om het vuur te bestrijden, zegt deze verslaggever van RTV Oost. Ik voel hier de hitte, ik, ik kijk uit op het gedeelte waar dus gewoon binnen de vlammen nog uit de koelinstallatie slaan. En brandweerploegen zijn hier van links en rechts bezig en ik heb het idee dat het nog wel een tijdje gaat duren voordat hier de zaak onder controle is. Er zijn geen gewonden en er is niemand meer in het gebouw. De oorzaak van de brand in Oldenzaal is nog niet duidelijk. De politie heeft in een internationaal drugsonderzoek zeven mannen opgepakt. Bij invallen in Rotterdam, Schiedam, Den Haag, Tilburg en Leiden... zijn onder meer computers, kogelwerende vesten en contant geld in beslag genomen. Een van de verdachten, die lag te slapen, had een doorgeladen pistool onder zijn kussen. Vorige week werd in Antwerpen 285 kilo cocaïne gevonden in een container met bananen. Fruit kwam uit Chili en was op weg naar Nederland. De chauffeur van het transport is vorige week al aangehouden. Een 18-jarige jongen uit Den Haag is gisteravond zwaar gewond geraakt nadat iemand hem in brand had gestoken. Hij is met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis. Waarom hij in brand werd gestoken, is onduidelijk. De verwondingen van de hagenaar zijn zo ernstig dat hij niet aanspreekbaar is. Het weer, de zons, blijft nog lang schijnen vanavond. In de loop van de avond daalt het kwik tot rond de 13 graden. Morgen en overmorgen schijnt de zon en een, gro een groot deel van de dag. Daarbij draait de wind naar oost tot noordoost. Temperatuur loopt nog iets op. Morgen wordt het 16 tot 22 graden. Donderdag in het binnenland rond 23 graden. De verkeersinformatie Dennis mooi. Er staat nu zo'n 124 kilometer, nou precies 124 kilometer file. De meeste van die kilometer staan op de wegen rond Rotterdam. Maar ik begin bij Eindhoven, op de A2 richting Maastricht. Tussen het knooppunt Baterdorp en het knooppunt in Leendeheide staat 8 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een aantal vrachtwagens. Uh, bij het knooppunt Leendeheide is de verbindingsweg uh, naar de A67 richting Venlo dicht. Maar de parallelbaan, de N2 bij Eindhoven, die is helemaal filevrij. Dus uh, die kan je gerust nemen. De A15 vanuit Europoort naar uh, Rotterdam. Daar uh, staat tussen Hoogvliet en Spijkenisse drie kilometer file door een ongeluk. De rechterreis ook bij de Botlektunnel is uh, afgesloten. En ook vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Tussen Sint Oedrode en Veghel staat zes kilometer. En we hebben veel gehoord vanuit Istanbul straks. De protesten in.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 7 over 5, goedemiddag. Kent u deze nog? Wat je moet bidden? Wat je wat drommel komt er dan wat van? Zul je nou willen? Ik wil niet verbranden, Bartjes. Bartjes Link met het nieuws van vandaag. De Tweede Kamer discussieert met minister Plasterk over een hogere Europese status voor de neder saksische streektalen. We beginnen met het nieuws van de afgelopen dagen, ook vandaag weer in Turkije. Excuses van de Turkse vicepremier aan de demonstranten, dat wil zeggen aan de mensen die protesteerden tegen de renovatie van het Taksimplein in Istanbul. Hun stem was legitiem, zegt de vicepremier nu, en de politie had niet zo hard moeten ingrijpen. Maar studenten in de hoofdstad Ankara willen meer, zo zag verslaggever Joris van der Kirchhoff. En het begon redelijk rustig in de schaduw van het grote plein in Ankara. Vijf jongeren hier bij elkaar, twee jongens, drie meisjes. Ze staan vooral te luisteren naar de jongen in het midden. Hand in het verband, geslagen door de politie. En de enige in de familie die tegen de huidige regering is... ...heeft een rode sjaal om zijn nek de vlag van Turkije. En dan een half uurtje later gaan ze skanderen naast het plein op hun weg. Weg is afgesloten, politie rijdt er achteraan. En eerst zeggen ze nog zachtjes dat ze moeten ophouden... ...maar later wordt dat harder en harder... Jongeren laten er zich weinig aan gelegen liggen. Ze lopen door, bezetten straten en lopen verder een andere winkelstraat in. Hier rijdt de politie niet achter ze aan, maar op een gegeven moment, als ze een rondje gelopen hebben, komen ze politie weer tegen. Hevig geëmotioneerd lijkt die politieman. Hij roept wel dat hij in gaat grijpen. Hij roept wel dat deze kinderen allemaal weer terug naar school moeten. Maar hij ziet ook wel dat hij niet kan ingrijpen. Hier kunnen zijn eigen kinderen tussen staan. Dat wil hij niet. Uiteindelijk lopen de kinderen roepend dat ze de soldaten van Atatürk zijn. Dat ze trots zijn om een Turk te zijn zoals Atatürk al eerder heeft gezegd. regering weg moet, dat nou Erdogan niet goed is. Dat soort leuzen roepend, lopen ze weer terug naar het plein. En twee wat oudere dames laten de scholieren aan zich voorbij trekken... ...en zingen ook mee met verschillende leuzen. Het zit ze tot hier en een mevrouw maakt bijna een snijbeweging bij haar kin. Ze is het echt helemaal zo. Misselijk van het traangas maar ook van het beleid van de regering. Demonstrerende studenten in Ankara. Ali Yaskili, goedemiddag. Goedemiddag. Buitenlandanalyst, Turkije-kenner. Ankara horen we, we hoorden Istanbul, tientallen steden... waar mensen zich lijken te kunnen durven uiten. Wat is er gaande volgens u in Turkije? Nou, wat we zien is dat de ruimte voor andere meningen um, hem beperkt is. Dat was onder star voorgaande regeringen niet veel anders. Uh, maar wat we nu zien is dat demonstraties vaak met harde hand worden neergeslagen. En de escalatie, naar na aanleiding van het excessieve geweld vorige week, dat, uh, dat toont eigenlijk dat de, de stedelijke, uh, hoogopgeleide jongeren zich niet langer laten intimideren. Uh, en zij willen de toenemende angstcultuur, zoals ze dat ervaren, afbreken. En daarbij komt dat de polariserende toon van, van Erdogan en het uh, politiegeweld... Uh, hebben deze generatie eigenlijk verder gepolitiseerd en uh, gemobiliseerd. Wat uniek is aan wat er allemaal gebeurt... is dat de uh, diverse 50 die niet op Erdogan heeft gestemd... bij de vorige verkiezingen, eigenlijk voor het eerst verenigd lijkt. En, en dat, is, uh, dat is uniek. Uh, er is namelijk sprake van een zogenaamde bottom-up mobilisatie. Bottom-up, wat houdt dat in? Dat betekent dat uh, er geen uh, organisaties zijn geweest, geen politieke partijen... die zeg maar, top-down in een soort van hiërarchie uh, het verzet, uh, of tenminste de oppositie, de, de, de opstanden, um, mobiliseren. Maar uh, er is sprake van een, een oprechte frustratie bij deze jongeren... Uh, die hun verschillen overboord hebben gezet en zichzelf op allerlei manieren, op hele creatieve manieren met name via sociale media hebben ge georganiseerd... zonder dat er een duidelijke hiërarchie is in het zwaar te nemen. Want je ziet in de tussentijd dat de Turkse pers amper hierover bericht. De staatsmedia eh, berichten er niet over. Is, is dat ook een, een signaal dat we hier, zoals her en der wordt beweerd... Een het begin gaan zien van een Turkse lente? Nou, de, de parallel met een Turkse lente vind ik, uh, uh, vind ik niet juist. Uh, met name omdat... Uh, uh, alleen al, uh, uh, uh, Kijk, hoe je het ook vindt, of keert, Turkije, is een electorale democratie. En men probeert niet... Uh, uh, een, uh, een dictator af te zetten. Men probeert uh, de democratie te bewaken. Dat het niet afleidt naar een verdere autocratie. Maar in een uh, democratie heb je vrije pers. En daar lijkt niet altijd sprake van. Hoe je ziet dat de Turkse staatsomroepen er niet over mogen berichten? Oh, absoluut. Wat, uh, er is niet eens sprake van niet over. Uh, niet, formeel niet over mogen berichten. Maar uh, Turkse media uh, ja, leggen eigenlijk zelf censuur op. En dat is niet iets van, uh, is niets nieuws. Dat, dat speelt al langer. Waarom is dat in dit geval? Nou, dat heeft te maken met uh, een aantal zaken. V vroeger werden journalisten die onwelwillende meningen hadden... die werden opgepakt, opgesloten. Nu krijgen de, uh, de, de bazen, de eigenaren van de verschillende media... die krijgen belastingboetes opgelegd, die krijgen die zien hun andere economische belangen geschaad worden. Waardoor ze dus vervolgens uh, hein, kritische journalisten ontslaan. Uh, dus wat je ziet is dat journalisten zichzelf, zelf, uh, zichzelf censureren. Dat was echt uh, zeer apart. Uh, maar terwijl er grote demonstraties aan de gang waren in Istanbul... stond bijvoorbeeld Tine Turk, een van de vele 24 uur nieuwszenders... een reportage over pingwins uit. Over ping Pardon, over pingwins? Over pingwins. Maar goed... Uh, wat dit ook om, niet, aankocht... om niet te hoeven berichten over wat er in de straten van Turkije aan de gang was. Ik zou zeggen niet te durven berichten. Uh, maar kijk, de geest is nu helemaal uit de fles. Uh, 67% van de Turkse jongeren is onder de 30. 35% heeft toegang tot sociale media. Dus daar waren de, he, de reguliere media verzaakt in hun plicht... om te berichten over de, uh, de ontwikkelingen. Zag je dat uh, Twitter, Facebook... dat uh, was niet alleen een instrument om jongeren te mobiliseren. Zeker nog, het was ook een instrument om uit te dragen... Um... Uh, wat voor misdaden er eigenlijk werden gepleegd door de politie. Wat voor excessief politiegeweld er werd uh, gebruikt. En dat ging uh, de hele wereld rond. En niet alleen in Turkije zelf, ook zeker daarbuiten. Uh, en dat is uh, uh, uiteindelijk ook een grote katalysator geweest. En in de tussentijd zie je dat Erdogan in het buitenland is, in Marokko. Uh, Klopt. Zie je dat de vicepremier uh, een excuus aanbiedt. Dat zou ik er duiden om misschien wel oneenigheid binnen de partij zelf. Wat, wat is het risico voor, voor de Turkse premier? Uh, is, zit hier ook schade, politieke schade voor hem aan te komen? Ja, zonder meer op dit moment blijft de politieke schade beperkt tot eh, ja, imago-schade. Hij heeft een onwrikbaar imago. Hè, het, is een, uh, het is een hele autocratische leider. Niet alleen uh, hoe hij Turkije zelf bestuurt, uh, maar belangrijker ook... hij is natuurlijk ook, een, ik zou zeggen, bijna een dictator in zijn eigen partij. Hij maakt de dienst uit. Um, wat je nu ziet is dat niet alleen de vicepremier... maar ook de, de president een veel verzoendere toon aanslaat dan Erdogan zelf... met zijn hele assertieve, uh, bijna provocerende stijl. Uh, wat er op de achtergrond speelt is dat er mogelijk uh, sprake is van een herziening van het uh, Turkse uh, politieke stelsel. Uh, naar een pol uh, politiek stelsel gereid door een president met sterke uitvoerende uh, bevoegdheden. Uh, laten we dat het Poetin-model noemen. Ja. En Erdogan zou dat zien als de kroon op zijn werk volgend jaar waarbij hij zelf president zou worden. Ook binnen de AK-partij zelf zijn er tal van... Uh, ja, ik wil niet zeggen dissidenten, maar mensen die dit met argusogen bekijken en wellicht zien zijn kans gewoon uh, om toch te kijken of ze hun uh, grip op de partij misschien iets kunnen versterken. Want op dit moment maakt Erdogan ook in zijn eigen partij bij het gebrek aan interne democratie de dienst uit. Hij is nog in Marokko. Hij gaat binnenkort weer terug zijn naar Turkije. Gaan we zien hoe hij hierop gaat reageren op deze politieke crisis. Precies. Ali Yaskili, hartelijk dank voor deze Graag toelichting. Gedaan. Gaan we door naar de kanaalstraat in Utrecht, waar Josephine Trehi deze middag is in een wijk waar veel Turken wonen. En dan sta je bij de kapper, Josephine, Want daar wordt de dag even doorgenomen. Ja, met mooie Turkse muziek op de achtergrond. Kapsalon Istanbul heet het hier, van kapper Mustafa. Dat is wel een uh, mooie naam. Ja, mooie naam. Komt u ook uit Istanbul? Ja, hij weet Istanbul. Ja. Het moet af en toe een beetje vertaald worden door een klant hier ook. Is dat is handig? En wat doet het met u en met u, dat het, wat er nu gebeurt in Turkije? Wat moeten het voor je? Ik ben nu in Turkije, ik nu gewoon perfect, economie en zo en ik die dingen. Ja, wat hij het alleen erg vindt, dat hij gewoon geen gehoor geeft aan de mensen die daar nu zitten. Dat hij dat liever heeft. Ja, dus u bent de voorstander van Erdogan, hoe hij dat heeft gedaan de afgelopen jaren, economisch opzicht. Maar die demonstraties, daar gaat het ja. nu wel een beetje te hard aan toe. Ja, altijd eh, zullen. En het zullen, hè? Probeer maar Nederlands. Ik heb je al Nederlands horen ze spreken. <laughs> ik kan dus toch goed Nederlands praten. maar hij is een goede man. Altijd helpen Turkije die mijn laat. Ja, voor mij beter. Voor iedereen beter. Maar eh, ik wil niet in, in Istanbul een beetje oorlog. Een beetje mensen. En hoe volgt u het nieuws daar? Op, via internet of televisie? Ja, herstelde zaten internet, we zeiden ook televisie. internet, tv, Facebook, via vrienden die hij daar kent. En al die dingen. En hoe is het voor jou? Want jij bent hier geboren... En, maar toch heb je nog veel bekenden ook in Turkije. Hoe gaat het bij jou? Hoe volg jij het? Hoe, wat doet het met jou? Ik, ja, ook via de, uh, nieuws. Ja, Turkse nieuws, de zenders. Ja, dat. Ja, maar komt de... er, want net hadden we het in de uitzending over censuur. Dat er toch ja, niet genoeg uh, misschien beeld of geluid naar buiten komt. Ja, dat... Social media, gebruik je dat? Uh, nee, niet echt. Ja, Facebook alleen maar. Je let daar niet echt heel veel op, zeg maar. Verder, ja... Uh, yeah. Ja, ja. ja Mustafa, je hebt even je klant ook laten zitten voor mij, uh, met de tondeus, dus ga even door. <laughs> Succes ermee. Dankjewel. Sorry meneer, voor het storen. Hey, Oké, okay, geen probleem. We hier aan het werk in de Kanaalstraat, Dat later daar, Josephine. We gaan naar Jan Roels bij Roland Garros. Tsonga speelt de kwartfinale tegen Federer. Ze zijn in de tweede set volgens mij. Ja. Ja, precies. En Federer heeft oh, de eerste yes. set verloren met 7-5. Hij, ja, hij wist op 6-5 nog drie setpoints weg te werken. Maar toen was het toch Tsonga die toesloeg. En die eerste set dus heeft gepakt met 7-5. En de Fransman ging meteen door in de tweede set. Een breekvoorsprong. 3-0 voor Tsonga. Dus het ziet er niet best uit voor Federer. Ik vind dat hij een beetje een, een matte indruk maakt. Hij maakt veel te veel fouten. Simpele voorrend in de tramrails. Een smash uit. Niet des Federer zou je zeggen. Dus hij is uh, gewoon flink in de problemen op koers. Uh, Philippe Een andere wedstrijd die dus bezig is, Robredo-Ferrer. Daar heeft de, de kleine Ferrer met 6-2 de eerste set gewonnen. En staat 1-0 voor tegen Tommy Robredo in de tweede set. Dat is dus de tweede kwartfinale bij de mannen, die op dit moment wordt gespeeld in Parijs. Dankjewel. We gaan naar Dennis. Dennis, mooi bij de A&W. Er staat nu uh, zo'n 120 kilometer file, Tim. Uh, de meeste files staan uh, rond Rotterdam. Maar ook bij Eindhoven loopt het vast. Ik begin met Amsterdam, want daar is zojuist een ongeluk gebeurd op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Diemen Noord en Muiden staat 2 kilometer file nu. De rechterreis ook is zojuist afgekruist. Bij Eindhoven loopt het vast op de A2 richting Maastricht. Tussen het knooppunt Baterdorp en het knopend Leende Heide 9 kilometer. Er is dan een ongeluk gebeurd met een drietal vrachtwagens. Je kunt het beste omrijden via de parallelbaan. Uh, bij Eindhoven. Dat is de Randweg N2. Andere kant op, dus vanuit Maastricht... staat tussen de Leende Heide en het Knobbet De Hoogt 2 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechterreis is ook afgesloten. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Oss is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Sonnenbreugel en Veghel Noord staat 11 kilometer. Maar hier is de weg zojuist weer vrijgegeven. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 7 het NOS Radio 1-journaal. Minister Dijsselbloem van Financiën is, zoals dat heet, not amused door de Belgen, omdat zij van de ene op de andere dag met het Vira-project zijn gestopt. En Dijsselbloem wil dat de NS eerst alle scenario's onderzoekt en uitrekent voordat de hoge snelheidslijn definitief wordt afgeschreven. De minister. Het ziet er vrij dramatisch uit, ja zeker. Uh, iedereen schijnt er nu al uit te zijn. Maar ik wil graag weten wat uh, de verschillende scenario's ons kosten en hoe we die schade kunnen beperken. Ik heb tegen de NS gezegd dat de tijd dat wij tekenen bij het kruisje gewoon voorbij is. Er is in dit project in de loop der jaren veel te veel misgegaan. Uh, en ik ga deze keer een zorgvuldige en goede beslissing nemen om de schade verder te beperken. Ja, Meneer Dijsselbloem, trekken we nu wel of niet de stekker uit dat Vira-project? Um, ik wil als aandeelhouder alle feiten en cijfers op een rijtje hebben... voordat ik uh, tot een beslissing kom. En hopelijk kunnen we dat eind van deze week doen. Maar wie is nu de baas over dat project? De NS of u? De NS is de eigenaar van die uh, treinstellen. Maar de NS heeft wel een aantal verplichtingen. In de eerste plaats... Uh, naar de minister van Financiën als aandeelhouder... in de tweede plaats naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu... als het gaat om de concessie. En wat moet er nu gebeuren? Ik ga er niet op vooruit lopen. De rapporten zijn natuurlijk dramatisch, die technische rapporten. Tegelijkertijd het beantwoorden van de vraag... gaan we door met deze rijtuigen... trekt weer allerlei vervolgvragen open. Wie gaat er dan mee door? Met welke treinen, per wanneer, tegen welke kosten? En ik wil daar eerst wel eens een aantal antwoorden op hebben... voordat ik een besluit... voordat het... Een besluit kan nemen. We laten ons niet uh, weer in dit project in een onzorgvuldig en verkeerde besluit uh, rommelen, dus we gaan het rustig bekijken en dan beslissen we later deze week. Maar de Belgen hebben al nee gezegd, de NS dus ook, Er dreigt gewoon een miljoenenstrop. Ja, dat is precies mijn uh, insteek, uh, dat we gewoon even rustig gaan doen om te zorgen dat uh, die schade zo beperkt mogelijk blijft. Het nu snel en ondoordacht nemen van beslissingen zal de schade zeker niet kleiner maken. Wat is uw rol in het uh, proces met de topman? Uh, Meerstad is weg, moest hij van u weg? Nee, het is zijn eigen beslissing geweest. Uh, maar hij kon eigenlijk ook niet blijven? Het is zijn eigen beslissing geweest en uh, daar uh, hebben we kennis van genomen. En vervolgens uh, is de raad van commissaris op zoek gegaan naar een opvolger. En die hebben ze aan ons voorgedragen. Uh, en daar hebben wij uh, voor het weekend uh, goed licht voor gegeven. Dus hij kan aan de slag? De opvolger kan aan de slag en dat is ook nodig, er is dus veel te doen. Zegt de minister, bloem in gesprek met Peter Blok. In Den Haag is gestemd over een motie om het neder saxisch meer erkenning te geven als streektaal. Het neder saxisch wordt gesproken in Drenthe, in Overijssel... en in delen van Gelderland en Groningen. Colette van Dune hij was in Bijlen. In Bijlen ligt het station bij een industrieterrein... En daar vind ik vast mensen die Drents spreken. Zeg je? Allemaal Groningers. Allemaal Groningers! Ja. Dat is ook een Neder-Saksische taal, hè? Gronings. U dat? dat weet ik niet. Ik spreek twee talen: Gronings en Nederlands. Gelukkig wel. Ik ben trots op mijn taal. Maar, heeft, u, u, de, heeft u kinderen, vraag maar? Ja, ja. Spreken die ook Gronings? Nee, helaas niet. Het dat is gro de grootste fout in mijn opvoeding geweest. Dat ik die kinderen geen Gronings hebben geleerd. Daar heeft u achteraf spijt van? Echt, daar heb ik spijt van, ja. ja. Ze verstaan het wel, maar ze verrekken om gewoon niks te spreken. Maar nu moet ik er bezig. Hartelijk welkom hier in Drenthe, centrum van neder saxenland Voor Henk Bloemhoff is vandaag een belangrijke dag. Hij uh, is bestuurslid van Sond, de streektaal neder saxisch En hij strijdt al sinds 1994 om van het neder saxisch een uh, officiële erkende taal te maken. En de motie van vandaag die zou daarbij kunnen helpen... Alhoewel die wel behoorlijk afgezwakt is. Nou, ik begrijp dat de intentie wel is om op, op een bepaalde termijn... die herkenning deel 3 de deur te kringen. Er is al jaren een studie maakt. Elke keer weer op verzoek van Den Haag om weer studie te maken. Elke keer komt eruit, het kan. En vervolgens zeggen wat ambtenaren en minister van nee, het kan niet. Nou, dat, dat kan zo niet blijven. Hopelijk dat er vandaag een kleine verandering in komt voor u... Ik zou zeggen, ga gauw naar de tv. U zei, schiet op, want ik moet naar die stemming gaan kijken. Want o, het is hartstikke belangrijk. Dat word ik hennen. Dat word ik helle. En tot kikjes. Ik ben namelijk in het Huis van de Taal in Drenthe. En daar is ook een Drentse bibliotheek. Boukje Bloemert is hier redacteur. Hoe gaat het eigenlijk met die taal? Wordt het nog veel gesproken? Uh, Kinderen uh, leert natuurlijk uh, op school Nederlands. Maar uh, zo gauw ze debuutend bent, dan pakken ze wel heel vaak op de stroot in de buurt. En ook wel heel vaak van uh, opa's, oma's en wat er verder uh, hem toe zit. Pakken ze toch nog wel een groot deel van de taal op. En als er erkenning zou komen, zou dat dan, zou er dan ook meer uh, Drens gesproken worden? Nee, ik, ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt. Maar het verhoogt wel enorm de status van de streektaal. Ik vind het heel belangrijk dat uh, dat, dat wat historisch gegroeid is ergens... dat dat behouden blijft. Dat geldt voor Hunebedden en dat geldt voor uh, het IJsselmeer. Maar dat geldt ook voor de taal. En als je ergens bent, dan is het eerste waaraan je kunt merken... en kunt voelen dat je ergens bent, is de taal. Je hoort het, je ziet het, wij als streektaalsprekers hebben natuurlijk toch wel ergens altijd een soort stempeltje van. Het is niet helemaal, als je een accent hebt dat te maken heeft met het neder saxisch dan heb je altijd daar nog ergens aan hangen van, het is niet helemaal Nederlands. Het is niet uh, op dezelfde manier ook uh, gewaardeerd. En daar moeten we eigenlijk vanaf. En als we die status hebben, nou, dan zou dat in ieder geval een flink stuk helpen. Maar toen kwam die stemming in de Tweede Kamer de uitslag. Het neder saxisch wordt niet erkend als streektaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. Manager bij een wielerploeg. Adviseur van de Roeibond. Technisch directeur bij Sportkoepel NOC NSF. En bondscoach van de Mannenvolleybalploeg. Dan weet u over wie we het hebben. Joop Alberda. goedemiddag. Goedemiddag. Er komt er nog eentje bij, hè? U gaat aan de slag bij de Atletiek Unie. Ja. Ja. Nou, moeder der sporten is natuurlijk iets wat je nooit kunt weigeren. Uh, een prachtige, prachtige sport. Prachtige atleten. En ik ben gevraagd om daar uh, voor een uh, interimperiode... Tot en met oktober een, een bijdrage te leveren voor uh, begeleiding van uh, de atleten. Uh, kijken op het optimaliseren van omstandigheden voor de coaches. En kijken naar uh, het langere perspectief richting uh, 2016. En zal wat te doen als interimmer die even aan de slag gaat? Want ben je dan in die moeder der sporten als een soort vader die daar aan de slag gaat? Of als een boze oom die even huis gaat houden? Uh, ik kan alle rollen spelen, maar bij voorkeur laat uh, uh, ik het gewoon aan de sporters en de coaches over. Uh, maar ik probeer hun te helpen en we zijn vanmiddag al, uh, al begonnen om te kijken van nou, hoe loopt dat pad ergens naartoe uh, hoe kunnen we dat het beste van geven. Atlantiek is natuurlijk niet een bond die niet weet uh, wat er uh, gebeuren moet. Peter Verlooy heeft dan een, een fantastisch fundament daarvoor gelegd en dat bewaak ik en daar waar verbeteringen mogelijk zijn en dat gaat met name in de uh, facilitering van atleten en de kwaliteit van de coaches, daar ga ik ze bij ondersteunen. Ja, nou heeft u al verschillende functies gehad, hè? Uh, roeien, volleybal, wielrennen, nu atletiek. Maakt het u eigenlijk helemaal niks uit in wat voor tak van sport u aan de slag gaat? Um, nee, eigenlijk niet. Ik, ik hou van gepassioneerde mensen. Ik hou van mensen die uh, grote ambities hebben. Ik hou van mensen die uh, de moed hebben om het anders te doen. En, uh, Want is eindelijk... dat wel van belang, de moed hebben om het anders te doen? Is dat, is dat een kenmerk wat een topsportbond ook moet uitstralen? Ja, dat denk ik wel. Op een gegeven moment uh, ben je toch het, soort, ik noem het, dan maar het conservatorium van de sport... van de sport die je dan representeert... waarbij jonge mensen gewoon graag iets doen wat uh, nog ja. nooit gedaan is. Dus dat is een, een veilige omgeving creëren waar sporters gewoon kunnen excelleren. Dat moet altijd onder goede begeleiding... En die principes in topsport die zijn eigenlijk toch wel heel generiek, die gelden voor elke tak van sport. Het grote verschil is de, de cultuur waarin het, het de decor waarin de sport plaatsvindt, daar is schaatsen en volleybal en voetbal, die zijn totaal verschillend. En daardoor uh, is het gedrag vaak ook heel anders en dus moet je ook iets anders coachen. Maar de basisvoorwaarden uh, over coaching, materiaal, accommodatie, uh, mentaal en fysiek. Voeding en herstel, dat zijn de basisprincipes die gelden in elke tak van sport. Maar wat is dan die overeenkomst die u gaat brengen? Wat is dan als je de moed moet ook afdwingen binnen een bond die dingen moet gaan veranderen? Wat is dan de overeenkomst die u op basis van uw ervaring met u meedraagt? Um, nou, Eigenlijk is het uh, het creëren met elkaar uh, van een soort perspectief... waar mensen zeggen, Goh, zullen we met elkaar dat eens gaan verkennen? En ik, het, meest, het meest recente, wat dat heel... Dat was het Olympisch plan wat het NOC en de ooit gehad heeft. Uh, daar had iedereen direct een beeld bij. Dat was een soort winkend perspectief. En iedereen begon acties te ondernemen om daar dichterbij te komen. Nou, ik denk dat dat de taak van een technisch directeur ook is: een perspectief weer voor atleten en coaches. Zorgen dat de organisatie, in dit geval de Atletiekunie, dat onderschrijft. En dan uh, heel veel steun en respect creëren in de samenleving om te kijken of we die atleten ook gewoon het podium kunnen geven wat ze verdienen. So, meneer Albert, is er nou ook een sport waarvan u zegt van nou daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben? Ik kan het zo snel niet benoemen. Ik ben natuurlijk uh, die tien jaar bij het NOC NSF ook door de wol geverfd uh, bij allemaal alle 35 takken, olympische takken van sport. En ik heb ze uiteindelijk allemaal mooi gevonden onder de voorwaarde dat mensen gepassioneerd zijn en daar echt energie en tijd en iets van zichzelf in willen stoppen. En dan zijn het allemaal uh, sporten die het meer dan waard zijn om daar aandacht aan te besteden. Het is toch wel wat diplomatiek antwoord, maar ik had niet anders verwacht... van iemand die uh, zoveel succes heeft geboekt, ook als bestuurder binnen de sport. Ik wens u veel succes bij de Atletiek Unie. Dank u wel. Joop Albert daar.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 De beste Benut uw organisatie de potentie van mobiele technologie? Draagt het bij aan uw ambitie voor verdere groei van klanten en aan efficiëntie op de werkvloer? Het realiseren van rendement met mobiele toepassingen beperkt zich niet tot het ontwikkelen van aantrekkelijke mobiele applicaties alleen. Het vereist ook dat uw organisatie altijd beschikbaar is. Ontdek hoe we dit waarmaken op kapgemini.nl capgemini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 Lijkt uit een rondgang van de NOS langs 19 zorgorganisaties. Door verspilling tegen te gaan kunnen volgens de sector honderden miljoenen euro's worden bespaard. Bijvoorbeeld op ongebruikte medicijnen of hulpmiddelen en zinloze behandelingen. De Belgische spoorwegen hebben bij het Openbaar Ministerie in Brussel aangifte gedaan... van onregelmatigheden bij de aanbestedingsprocedure voor de hogesnelheidsrein Vira. Accountantskantoor Ernst Young heeft een rapport opgesteld... waaruit die onregelmatigheden zouden blijken. De Belgische spoorwegen besloten vorige week om te stoppen met de Vira. en gisteren trok ook de NS de stekker uit de trein. De Tweede Kamer houdt een parlementaire enquête naar de Vira. Verschillende oppositiepartijen pleiten daar al langer voor. en nu hebben ook de regeringspartijen VVD en PVDA zich achter het voorstel geschaard. De politie heeft in een internationaal drugsonderzoek. zeven mannen opgepakt in Rotterdam, Schiedam, Den Haag, Tilburg, Leiden en Ooien. Viele agenten vanochtend huizen binnen. zijn onder meer computers, kogelwerende vesten. en contant geld in beslag genomen. Een van de verdachten die lag te slapen had een doorgeladen pistool onder zijn kussen. De afgetreden Helmondse wethouder Tielemans heeft sinds 2010 in totaal 183 taxiritten gedeclareerd. Dat heeft het gemeentebestuur geantwoord op vragen van de SP. Het aantal ritten is groter dan tot nu toe bekend was. Het Eindhoven's Dagblad meldde afgelopen weekend dat Tielemans 111 ritten had gedeclareerd. Waarvan een groot deel van en na zijn stam kroeg. En de politie heeft twee Eindhovenaren opgepakt... voor de dood van een 17-jarig meisje... dat dit weekend mogelijk is overleden door ecstasygebruik. Acht... De twee 18-jarigen worden verdacht van de overtreding van de opiumwet. Het meisje werd zaterdag omdeld tijdens een bezoek... aan het Tilburgse poppodium 013 en overleed later in een ziekenhuis. Dat waren de hoofdpunten. De weersverwachting krijgt hij van Peter kaapers Munniken. Het is momenteel op de meeste plaatsen zonnig... maar hier en daar komen wat stapelwolken voor... Vanavond blijft het helder en is het nog lang aangenaam buiten. In de loop van de nacht koelt het dan af naar een graad of acht aan zee. In het binnenland wordt het iets frisser, een graad of zes. Op sommige plaatsen raakt het wat bewolkt... en vooral in het noorden kan er hier en daar een mistbank ontstaan. De noordenwind die zwakt af naar kracht 3. Morgen is het opnieuw vrij zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. De temperatuur loopt op van 15 graden op de Wadden tot 22 graden in het binnenland. De wind is noord tot noordoostelijk en zwak tot matig. Aan de kust en op het IJsselmeer in de loop van de dag windkracht 5. De dagen daarna doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. Het wordt 23 graden, het is zonnig en het blijft droog. Er waren vooral problemen in de buurt van Rotterdam. Dennis mooi is dat nog steeds zo? Dat is nog steeds zo, ja. Maar ook bij Eindhoven staat het goed vast. Er staan trouwens 150 kilometer file in het hele land bij elkaar opgeteld. Wat dat betreft zitten we aardig op schema. Ik begin met de A1. Amsterdam-Amersfoort. tussen knopend knooppunt Watergaasmeer en Muiden, 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterreis ook is dicht. En dan bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Tussen het knooppunt De Hoogt en het knooppunt Heide 4 kilometer. Er is dus een ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens... En ook een ongeluk op de A12 richting Den Haag tussen Bodegraven en Gouda. Vier kilometer file daardoor, maar hier zijn alle rijstroken weer open. A15 richting Europoort dit keer. Een ongeluk bij Spijkenisse, Nissen. Vijf kilometer file, de rechterrijstrook is afgesloten. En ook een ongeluk op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Tussen Son en Breugel en Veghel Noord staat tien kilometer. Maar hier is de weg weer vrij.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 De zes, over half zes goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ze is een betrekkelijke nieuweling in Den Haag. De staatssecretaris van Infrastructuur Wilma Mansveld. Haar Haagse carrière is tot nu toe niet bepaald te gemakkelijken. Gedoe over verdwenen rapporten, muitende ambtenaren... en natuurlijk de ellende met de Italiaanse Vira-treinen. En nu krijgt ze ook nog een parlementaire enquête... naar die Vira aan de broek in Den Haag. Wilma Borgman, ze is nieuw. Deze staatssecretaris is het moeilijk voor haar... om in deze situatie overeind te blijven. Nou ja, Je noemde al die struikelblokken aan het begin van haar carrière. Uh, het begon ook allemaal nog ongebruikelijk. Want het was niet de minister die, zoals in het vorige kabinet... Uh, verantwoordelijk was voor het spoor, maar de staatssecretaris. Uh, ongebruikelijk, maar de minister wilde er vanaf. En zo werd uh, Mansveld al snel in het diepe gegooid. Je noemt het allemaal op. Er zijn bewindspersonen wel van minder zenuwachtig geworden. Maar naar buiten toe blijft deze staatssecretaris toch stevig staan. Stel je even voor, Tim, dat je... De plenaire zaal van de Tweede Kamer uitkomt en daar staat een soort vuurpeloton aan camera's en microfoons op je te wachten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf ook bij stond. Maar dan <lacht> even ze zich schuldig. Toch ja, evenzeer. Maar dan houdt deze staatssecretaris zich toch behoorlijk vast aan wat ze wil zeggen, namelijk niks. Luister maar. Nou, het woord zegt het al: parlementair. Dus het is ook aan het parlement om daartoe een besluit te nemen. En ik uh, heb begrepen dat daar inderdaad uh, uh, draagvlak voor is. En ik denk dat het ook een parlement is om dat te doen. Maar het is een politiek zwaar middel. Vindt u dat een geëigend middel? Ik al zei, ik, ik, ik ben opgevoed in dualisme... en ik denk dat het belangrijk is dat ieder zijn eigen rol vervult. En ik denk dat het parlement dat ook op deze manier doet. Ja, ze houdt zich dus op de vlakte. Ze geeft geen antwoorden. Nee. Uh, daar zijn ze bij de oppositie dan weer heel ontevreden over. Maar uh, je kan ook zeggen dat als het om glibberige politieke paardjes gaat... je kan uh, snel uitglijden. En dat doet ze niet. Niet. Althans, dus, tot nu toe niet. Dat is de politieke kansberekening, hè? want die, die is wel, wel, wel degelijk aanwezig... dat ze straks uh, mogelijk beschadigd wordt door deze enquête die eraan zit te komen. Dat zou kunnen, maar um, op dit moment is de oppositie in ieder geval nog niet echt uit op haar positie. Uh, het scheelt natuurlijk ook dat die oppositie er zelf dapper heeft uh, meebesloten... dat die Vira is gaan rijden. D66 was ervoor. Uh, CDA heeft een steentje eraan bijgedragen in de persoon van Camille Eurlings, eerder nog uh, Carla Pijs. En dan is het roepen om het aftreden van huidige bewindspersonen toch een tikje ongemak. En dus is haar positie nu niet in het geding. Luister maar naar Stientje van Veldhoven van D66... en als eerste Sander de Rauwe van het CDA. Ik vind gewoon dat je Mansveld niet kan verwijten... dat die Vira destijds aangeschaft is. En wat mij betreft vind ik niet dat je Mansveld verantwoordelijk kan houden... voor een trein die vele jaren geleden gekocht en besteld is... en het vandaag niet meer deed. In ons parlementaire systeem werkt het anderzijds zo... dat je bent politiek verantwoordelijk eigenlijk ook... voor datgene wat je voorgangers hebben gedaan. Dus afhankelijk van wat er uit je parlementaire enquête komt... Zou dat moment dat haar positie ter discussie staat wel een keer kunnen komen. Dat kun je nooit van tevoren uitsluiten. Nee, ze sluit het niet uit bij D66. Maar op dit moment staat in ieder geval haar positie niet ter discussie. En voor dit allemaal duidelijk is, Tim, zijn we een flinke tijd verder. Want de verwachting is dat de openbare verhoren... in deze nieuwe parlementaire enquête... op zijn vroegst over een half jaar ongeveer zullen beginnen. Maar die komt, die enquête dus. Hè? En die komt dankzij een meerderheid met de coalitiepartijen. De beide partijen. Is het ongenoegen zo breed op dit moment? Ja, zeker sinds vrijdag. Men voelde zich hier... aan de. Binnenhof nogal overvallen door de plotselinge persconferentie. waarin de, de Belgische NS uh, duidelijk maakte dat zij gingen stoppen met uh, de Vira. Nu moet de onderste bovenkomen. Hoe kan het dat er toch is gekozen voor deze treinstellen? Hoe kan het dat daar ook veel te veel voor is betaald? Uh, wie gaat de schade betalen? En natuurlijk ook nog, hoe moet het goed komen met die sneller verbinding? Dus er zijn heel veel vragen. Uh, ook bij de coalitie inderdaad. Luister maar naar Betty de Boer van de VVD en als eerste Duco Hoogland van de PVDA. Nou, er is de afgelopen dagen natuurlijk heel veel gezegd over de Vira en alle perikelen. Dat is een dossier wat al uh, langer dan tien jaar loopt. Ingewikkeld dossier, juridisch, financieel, maar ook technisch vooral. En alle vragen die nu nog openstaan, die moeten beantwoord worden. En dat is de reden dat wij nu een enquête steunen. Het gaat erom dat nu gebleken is dat er heel veel aan die trein markeert. 99% is zeker dat hij niet weer gaat rijden. En we willen nu echt gewoon weten hoe dat uh, tot stand is gekomen. En uh, we hebben inderdaad noodzakelijkerwijs nu dit besluit moeten nemen. En ik denk ook op het juiste moment. Want uh, ja, vorige week is naar buiten gekomen dat er veel te veel aan die Viera markeert. Ja, en het moet duidelijkheid komen over hoe die de trein en dan toch kon worden aangeschaft. En dus hebben VVD en PvdA vandaag inderdaad het besluit genomen... om die enquête te houden, ondanks eh, dat het wat de PvdA betreft... gaat om de eigen staatssecretaris. Vragen straks voor voorgangers, politici, mensen die er betrokken zijn... en natuurlijk ook bij de treinbouwer Ansaldo Breda zelf. Onderzoeksbureau Ernst Jong die zegt dat het verre van zeker is... of het voorbestaan van Ansaldo Breda op de lange termijn is gegarandeerd. Het Italiaanse bedrijf komt al een tijd met grote verliezen. Correspondent Rob Zouperg sprak erover met een vooraanstaande Italiaanse econoom. Bij het station Termini Rome, het centraal station hier, met Gianni Dragoni... Econoom, expert ook in de zaak rond Ansaldo Breda. Hoe staat het bedrijf ervoor eigenlijk op dit moment? Ansaldo Breda is een agenda die in conditionen anzi forse enke peggio. Da kwant a simpel bilancio in perdita, una forte perdita. Het bedrijf staat er gewoon beroerd voor. 7, 8, 9 jaar draait het bedrijf al met verlies en de situatie wordt gewoon niet beter. Kan je daar cijfers bij geven? L'Azionista ja, de Ansaldo Breda is een groep die hoogtelt. Het doet armi aereen, helicotteren. Het is de Finmeccanica, een groep die controlerd door de Ja, u hebt het over honderden miljoenen per jaar die het bedrijf verliest. Het is jaar op jaar eigenlijk niet anders gegaan met Ansaldo Breda. Ja, het staat er gewoon heel slecht voor. Wat is er misgegaan met het bedrijf? Als we kijken wie de concurrenten van Ansaldo Breda zijn... in het faretrenen metropolitane... Ansaldo Breda is maar een kleintje als je het vergelijkt met de grote competentie. Het bedrijf Alstom, Bombardier, dat zijn de grote treinenbouwers. Ansaldo Breda is maar een kleintje. Er is daardoor weinig geld om te investeren in het bedrijf. Het bedrijf zou moeten vernieuwen, dat is niet gebeurd. En daarnaast maakt het onderdeel uit van die grote koepel Finmeccanica hier in Italië... 30% in handen van de Italiaanse staat en daar zijn ze eigenlijk veel meer geïnteresseerd in het bouwen van raketsystemen, helikopters, noem maar op, dan in het bouwen van treinen. Nu komt er een schadeclaim ongetwijfeld aan van België en Nederland. Dat lijkt me een behoorlijke klap voor Ansaldo Breda. Kan het bedrijf dat aan? Fino ad oggi le perdite elevatissime de Ansaldo Breda sono sempre state ripianate dalla Meccanica che ha ricapitalizzato ogni anno questa società. De verliezen van Ansaldo Breda zijn altijd gedekt geweest door Finmeccanica... en daarmee gedeeltelijk ook door de Italiaanse staat. Maar als zij besluiten om de stekker uit dat verliesgevende treinenbedrijf te halen... dan is het in kwestie van maanden met Ansaldo Breda helemaal gebeurd. De topman van Ansaldo Breda, Maurizio Manfalotto... zal donderdag in de persconferentie in Napels het verweer van het bedrijf toelichten. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en middags van half 5 tot half 7... Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. En elke dag deze week werkdagen voor de proftennissers in Parijs op Roland Garros. Horen we Tsonga de kwartfinale tegen Federer spelen. Voor u is applaus van Roos. In dit geval is voor Federer die een oh, yes. mooie volley plaatst. Maar uh, Tsonga heeft dus de eerste set gewonnen. 7-5, twee breaks in de tweede set. 6-3 voor de Fransman. Dus twee sets tegen 0 voor Tsonga tegen Federer. En de Zwitser maakt nog niet echt de indruk dat hij denkt van... ik ga dit omdraaien. Zit wat, wat ja, ineengedoken in zijn stoeltje tijdens de, tijdens de breaks... Mist nu ook weer een volley. Speelt serve een volley eigenlijk een hele merkwaardige keuze. Tsonga met de return op de voeten. En dan speelt Federer de volley in het net. Dus is het weer 30 gelijk. Eerste game. Derde set. Dat wordt een heel, heel lastig kawaii voor Roger Federer. Die in 2011 op Wimbledon al een keer in de kwartfinale verloor van Jovo Tsonga. Maar toen stond de Fransman twee sets tegen 0 achter. Nu ook weer een mishit zoals dat heet. Bal op het frame. En dus weer een breakpunt. Eerste game. Derde set voor Tsonga. Op die andere baan, Tim, die andere kwartfinale tussen Ferrer en Robredo... gaat het snel 6-2 en 6-1 voor Ferrer. Maar Robredo is de man die drie keer achter elkaar terugkwam van een twee sets tegen nul achterstand. Maar ik denk niet dat hij dat gaat redden tegen David Ferrer. Jan, dank je. We gaan naar Dennis Mooi. Het is kwart voor zes, de verkeersinformatie. Bij uh, Eindhoven, in ieder geval het westen van Brabant, daar staan nog steeds uh, de langste files. Uh, ik uh, begin met de A2 Eindhoven-Maastricht. Voor het knopend Heide 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een paar vrachtwagens. Maar het goede nieuws is dat de weg weer vrij is. En de andere kant op staat er bij Valkenswaard 4 uh, kilometer file. De A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Weer een ongeluk op de A15 bij Rotterdam. Dit keer dus naar Europoort. Tussen Pennis en de tunnel is de file inmiddels gegroeid tot 8 kilometer. De rechterrijstok is daar nog dicht. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Oost... staat tussen Sonnenbreugel en, en Veghel 10 kilometer. De andere kant van de vangrail, dus richting Arnhem... staat er ook file tussen os oost, oost en het knooppunt 7 kilometer. En ga je in Arnhem de grens over, kom je Duitsland. En dan zijn we bij het nieuws over koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Hun tweedaagse bezoek zit er bijna op. Koninklijk huisverslaggever Menno Reemmeijer, jij volgt dat bezoek Menno. En we weten dat de koning er is om het bedrijfsleven te ondersteunen. Dat heeft hij zelf gezegd. Hoe heeft hij dat gedaan in Duitsland? Ja, op bezoek bij bedrijven, zoals je dat dan doet, hè, vanochtend bij Opel. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Ook bij Deal, Systems, groot bedrijf, levert producten voor de luchtvaartindustrie. Hij zat aan bij een ronde tafelconferentie met het Nederlands-Duitse bedrijfsleven. Hij was er zojuist bij uh, Trumf, Dat is ook een grote technische onderneming hier. Uh, 15 kilometer van uh, Stuttgart vandaan met zo'n uh, 10.000 werknemers. En vanavond is hij dan nog te gast bij het Mercedes uh, Museum. Mercedes-Benz moet je dan zeggen. Uh, dat trouwens ontworpen is door de Nederlandse architect Ben van Berkel. En ook... Die groep, de architecten, die zijn hier volop aanwezig en, uh, en proberen zaken te doen. Heb jij zicht op uh, mogelijke zakelijke deals die inmiddels zijn gesloten? <laughs> ja. Dat vragen wij altijd Tim. bij ieder bezoek. Eh, waar ze bij zijn en waar zakenmensen zijn. Alleen dan krijg je altijd een al antwoord van. Eh, dat is moeilijk te zeggen. Eh, er zijn eh, veel eh, contacten gelegd. Eh, handjes geschud. En dan helpt het kennelijk als de koning meekomt. Maar echt contracten afgesloten. Nee, dat gebeurt meestal niet op zo'n eh, zo reis. Maar er is hier natuurlijk wel geld te verdienen. Hè. 40% van het Duitse bruto nationaal product wordt in de zuidelijke staten. Waar we zijn eh, geweest. Duitse staten. Eh, wordt dat verdiend. Uh, ja, daar zijn we dan niet zo goed vertegenwoordigd als in de grensregio's Neder-Saxen en uh, noord rijn westfalen Maar wordt er dan meteen bij gezegd, met alleen handjes geven en hopen dat je dan in dat kielzog van de koning wat contracten kunt afsluiten, dat is ook niet genoeg. Tenminste, dat zegt Johan Spijksma, hij is van de Nederlandse Duitse handelskamer die hier de bedrijven ondersteunt. Nee, en dat is nu inderdaad heel belangrijk. Van wat wordt hier nou gedaan na deze week? Uh, het zou heel goed zijn als er echt gewoon een, een, een strategisch beleid komt. Een, een, een industriebeleid uh, van mijn part, wat ook met name gericht is op Duitsland. Met wat willen wij nu als concrete follow-up nog gaan aanbieden? Dus dat je, ik zeg maar, twee keer per jaar uh, zorgt dat je Nederlands en Duitse bedrijven bij elkaar, bij elkaar brengt. Bij elkaar aan de tafel zet. Want dan gebeurt het. Ja, dat. Dat, hij is niet de enige die dat zegt, want ik sprak ook nog eventjes met uh, Ineke Desentier Hamming, uh, oud-VVD-Kamerlid, vertegenwoordiger van de Nederlandse industrie. En die gaf precies dat punt aan. Uh, je moet beleid gaan voeren om in de toekomst succes te hebben. Beleid en de koning. Uh, heb je daar iets over gehoord? Want het is natuurlijk het eerste meerdaagse officiële bezoek van de nieuwe koning aan het buitenland. Valt je dan iets op in dat opzicht als je dat doortrekt? Nou, uh, ja wel, dat de koning sprak en uh, zich ook uitsprak. Dat lijkt niet zo gek, maar zijn moeder hield nooit toespraken. De koning deed dat gisteravond wel bij een netwerk Hij gaat dat vanavond ook weer doen. En dan laat hij ook duidelijk blijken waarom hij hier is met zijn vrouw. En dat is vooral het Nederlands bedrijfsleven ondersteunen. Zorgen dat die deuren open gaan. Hij heeft vooraf al gezegd, jij gaf het al aan, dat hij dat wil doen. Uh, ook straks met officiële staatsbezoeken. Nou, we hebben het nu gezien, die combinatie van ceremoniële zaken en zaken doen. Daar blijkt hij serieus in te zijn. Meneer Reemeyer in Duitsland. Dank je. Het op Twitter. Een opmerkelijke tweet. Zeker in tijden van crisis en oplopende werkloosheid... kwam van Apelstaat Content Girl. Zij twitterde vanmiddag... Nederlander ontvangt 4500 dollar voor het melden van Facebook-lek. Een schijntje? Vraagteken. Die Nederlander die hebben we aan de lijn. Ivo Schaap, goedemiddag. Hoi. U bent 27 jaar oud, ondernemer, handig met computers. Een Facebook-lek. Hoe snel had u die zwakke plek bij Facebook ontdekt? redelijk snel. Wat was er mis? Maar schrikbaar en snel. <laughs> Dan hebben we het over een aantal, een aantal uur. Een aantal uur? En wat was er mis? Ja. Wat bleek? Um, al een aantal jaar eerder, in 2009, had ik een lek gevonden binnen Facebook, uh, waarmee ik gebruikersgegevens kon uitlezen. Dus uh, als je op een site van mij zou komen, zou ik uh, jouw hele profiel kunnen uitlezen, of ik zou een willekeurige pagina, zou ik een uh, like kunnen geven. Uh, dat is toen in 2009 uiteindelijk best wel snel uh, gemaakt. En uh, daar heb ik een uh, bedankje voor gekregen, maar uiteindelijk verder niks. Um, sindsdien uh, wilde ik nog een keer testen hoe het systeem nu werkte. En, uh, dus ik was weer aan de slag gegaan. En toen bleek opnieuw een lek. U maakt dat bekend. Want Facebook zelf eh, roept mensen op om een lekken te melden. En stelt er ook een vergoeding tegenover. Uh, ik meen zelfs op de site wordt gezegd, geen maximumbedrag. Uh, maar u kreeg 4500 dollar. was snel verdiend. Uh, uiteraard, snel verdiend. Maar uh, inderdaad, als een Facebook zegt geen maximumbedrag... <laughs> dan uh, is 4500 toch wel een uh, maximum, vind ik. Ik, uh, ik voel hem al aankomen. U had best wel wat meer geld willen verdienen. Uh, uiteraard, meer geld is altijd beter. Uh, niet dat ik er niet blij mee ben, ik ben er heel blij mee. Maar ik, uh, ik, heb, uh, ik probeer mensen te, te wijzen via een blogpost die ik op mijn blog heb geschreven. Uh, op het feit dat, uh, dat Facebook zo afhankelijk is van partijen zoals mij. Die uh, de privacy uh, van Facebook proberen te verbeteren door dit soort meldingen te doen. Uh, maar eigenlijk dan wel met een k eraf komen. Ja, want op uw blog beschrijft u hoe u dat hebt gedaan. Een hoop mensen reageren, De meningen zijn verdeeld. Uh, sommigen zeggen van, nou, joh, met 4500 dollar zou je toch tevreden moeten kunnen zijn. Terwijl anderen suggereren, op de zwarte markt zou je veel meer geld kunnen verdienen... als je kunt aantonen dat dit soort lekker bestaat. Hoe, hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Um, over de zwarte markt zelf weet ik eigenlijk niks. Ik, uh, ik heb dezelfde comments gelezen... Um, er gaan bedragen over de 100.000 dollar als je als een bepaald lek hebt gevonden waarmee je echt een computer kan overnemen. Um, in dit geval uh, gaat het daar niet om, maar wel om hele privacygevoelige gegevens die je natuurlijk op je Facebook hebt staan. Zoals een e-mailadres en telefoonnummers en die je vrienden zijn. Ja. Is dat nu ook uw drijf weer om te gaan zoeken naar lekken op, op Facebook... en op andere social media, waar juist zo wordt gehamerd op die privacy-kwesties... om aan te tonen van hier zit een lek, daar zit een lek... en in de tussentijd kun je daar lekker een uh, goede cent mee verdienen? Um, er, er zijn een aantal partijen die dat inderdaad doen. Die hebben daar een uh, fulltime uh, bedrijf mee. Maar is dat, dat voor u bedrijf ook interessant? Sorry? Is dat voor u ook interessant? Um, nee, ik ben zelf uh, meer ondernemer en ik vind het uh, maken van dingen heel leuk... En uh, dit, dit is een toevalligheid uh, die ik uh, heb gevonden. En Alpassa werd 4500 dollar mee verdiend. Nog even. Dit, dit is exact. een Twitter-rubriek. U hebt een Twitter-account. Apenstaart Ivo Schaap. Maar in uw bio op Twitter staat: Don't like anything about Twitter. Waarom niet? Yes. Um, ik, ik, op een of andere manier heb ik altijd het gevoel dat ik met Twitter tegen mezelf praat. En de hele wereld kijkt mee. In ieder geval uh, luisteren ja. de mensen nu mee. 4500 dollar. Lekker verdiend met het aantonen van een lek bij Facebook. Ivo Schaap, hartelijk dank. Dank wel. Goedemiddag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. heel wat, joh, Goedemiddag. Goedemiddag. In Japan is een miljard dollar aan hulpgeld voor de wederopbouw na de aardbeving en de tsunami van 2011 niet uitgegeven aan de slachtoffers, maar besteed aan projecten die er niets mee te maken hebben. Zo is er rampengeld besteed aan een restaurantgids en het tellen van Dat nieuws van de Australische omroep ABC is ook te lezen op de Nederlandse site welingelichtekringen.nl. Volgens ABC zijn er geen aanwijzingen dat er sprake is van corruptie. Voor de Japanse regering is het wel beschamend. Eerder werd bekend dat geld voor de wederopbouw was besteed aan de omstreden vangst van walvissen. Een woordvoerder van de regering zegt dat onderzocht wordt waar het tsunami geld naartoe is gegaan. Ook moeten volgens hem de regels strenger worden. Koningin Elisabeth is al 60 jaar het staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk... en dat wordt natuurlijk uitgebreid gevierd. Op de BBC was onder meer vandaag de kerkdienst te zien waarin Elisabeth werd geëerd. De aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, ging in zijn preek 60 jaar terug in de tijd. Her majesty knelt at the beginning of a path of demanding devotion and utter self-sacrifice... a path she did not choose, yet to which she was called by God... Today we celebrate 60 years since that moment. 60 years. 60 years of commitment. Of commitment. De Aansbisschop vertelt over de zware opdracht die Koningin Elizabeth ten deel was gevallen. 60 jaar geleden werd zij geroepen, zei hij, tot het ambt waar ze niet voor gekozen heeft, maar waar zij voor werd uitverkoren. Dat zijn ongeveer de woorden, volgens mij, van de niet hoor? Ja. Ja. De Financiering van ziekenhuizen is zo ingewikkeld dat er een nieuwe markt is ontstaan. Sinds kort zijn er bedrijven die ziekenhuizen en artsenmaatschappen adviseren bij het declareren. Dat staat op de voorpagina van NRC Handelsblad. Ze helpen klanten de doktersrekening zo te declareren bij de zorgverzekeraar dat ziekenhuizen en maatschappen er de hoogst mogelijke opbrengst voor krijgen. De bedrijven, met name als Value Care en Care Effect, danken hun opdrachten volgens de NRC aan de ingewikkelde regels die overheid en beroepsverenigingen hebben opgesteld. Die regels zijn er om in inzicht te krijgen in de ziekenhuiskosten... en om die kosten beter te kunnen beheersen. Maar het is nog niet duidelijk of ze wel het gewenste effect hebben. Een Amerikaanse vader met duidelijke nazi-sympathieën... is in volledig nazi-uniform voor de rechtbank in New Jersey verschenen. Daarover bericht onder meer de Belgische VRT. Vanwege zijn sympathieën is de man samen met zijn vrouw... uit de ouderlijke macht ontzet. De vier kinderen hadden volgens de Amerikaanse justitie... ook zwaar te lijden onder zijn gewelddadige vaderschap. De Amerikaan Heath Campbell met nazi-uniform... en een grote tatoeage van een hakenkruis in zijn nek... had zijn kinderen namen gegeven als Adolf Hitler Campbell... en Jocelyn Aryan Nation Campbell. Voor de rechtbank eiste hij zijn kinderen terug... I mean, I'm going to tell the judge, I love my children. I want to be a father. Let me be it. Let me prove to the world that I'm a good father. If they're good judges and they're good people, they'll look within, not with on the outside. Hij zegt dat hij van zijn kinderen houdt... en dat hij hoopt dat de rechter niet alleen naar zijn buitenkant kijkt... maar naar de binnenkant. Nou, gaan we even uh, iets heel anders doen. toch maar even. 30 seconden, Jan Roels in Parijs. Hoe staat het ervoor? Nou ja, ja, in de derde set, 2-1 Federer. Hij uh, zoekt naar mogelijkheden om het de Fransman wat lastiger te maken. Inmiddels uh, heeft Songa zijn binnen binnengehaald. Dus is het 2-2. Uh, maar Songa blijft toch heel makkelijk overeind tegen Roger Federer... Op die andere baan, Tim, gaat het ongelooflijk hard. 6-2, 6-1 en 4-1 voor Ferrer. En daar komt dus de tegenstander uit in de halve finale. Of Tsonga, of Federer. Want uh, Robredo is echt helemaal op. Robredo op weg naar die halve finale. Jan Roels, we komen vast nog wel even bij terug. Straks na 6 uur.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 Uh, sorry? Ja, u staat niet op mijn groene kaart. Autoruischade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Auto taalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828. Jullie hebben aardig wat kennis voor ondernemers in huis, maar wat doen jullie er eigenlijk mee? Delen. Met onze klanten.